11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. De koele relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Zometeen in de gids.fm. Het NOS Journaal met Dorot Megens. De Koninklijke Familie heeft de Nederlandse bevolking bedankt... voor de steun na de dood van prins Friso. Voor de warme woorden en blijken van steun en medeleven... van velen in ons land en daarbuiten, danken wij u van harte... staat in een verklaring op de website van het Koninklijk Huis. De tekst staat onder een foto van de vorige maand overleden prins Frizo. Hij is ondertekend door Frizo's weduwe Mabel en hun kinderen Luana en Zaria. Ook de handtekeningen van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien staan eronder. De coalitiepartijen VVD en PVDA hebben in de zomer gesproken met D66 over het toetreden van die oppositiepartij tot het kabinet. De gesprekken zijn op niets uitgelopen, dat bevestigen Haagse bronnen. Het CDA zou ook benaderd worden, maar tot een gesprek met CDA-leider Buma is het niet gekomen. VVD-fractieleider Zijlstra voerde de eerste gesprekken met D66-leider Pechtold, zegt politiekredacteur Joost Vullings. En toen is Alexander Pechtold doorgegaan naar Diederik Samson en toen hebben ze samen over het strand gewandeld. En toen is, de, ja, toen is het weer, weer uitgemaakt, zou ik zeggen. toen ging het niet door. Mogelijk omdat Samson bang was dat belangrijke PvdA-standpunten uit het regeerakkoord zouden verdwijnen. Wilders van de PVV wil een debat over de geheime gesprekken. Vleesleverancier Vion herkent zich niet in de beschuldigingen... dat varkensvlees met het Beter Leven-kenmerk is vermengd met gewoon vlees. Personeel van het bedrijf vertelt daar vanavond in Zembla over. Woordvoerder Van der Lee van Vion. Nu dus een daling, Dit is niet meneer Van der Lee van de Vion. Die gaan we wel nu horen. Daar herkennen wij ons absoluut niet in. En dan druk ik me zorgvuldig uit... Wij hebben op geen enkele wijze uit onze klokkenluidersregeling welke informatie dan ook gekregen dat er bij ons sprake zou zijn... van dit soort uh, uh, aantijgingen zoals Sembla's neerlegt. Woordvoerder Van der Lee van vleesleverancier Vion. Hij zegt dat hij van Zembla geen inzicht krijgt in de beschuldigingen. Of hij stappen onderneemt tegen het programma, weet hij nog niet. Hij wacht eerst de uitzending af. De ceremonie waarin de Nederlandse ambassadeur excuses aanbiedt... aan de tien weduwen van Zuid Celebes vindt toch in Jakarta plaats... Volgens advocaat Lisbeth Zegveld betekent dat dat de vrouwen er niet bij zullen zijn. Ze had erop aangedrongen om de ceremonie op het huidige Sulawesi te houden... omdat de hoogbejaarde vrouwen niet naar Jakarta kunnen komen. Maar de landsadvocaat liet gisteravond weten... dat de ceremonie definitief in Jakarta zal plaatsvinden. Nederland maakt excuses voor de standrechtelijke executies... door Nederlandse militairen in Nederlands-Indië tussen 1946 en 1949. De weduwen krijgen ieder ook 20.000 euro schadevergoeding. Het weer vandaag volop zon. Het wordt 25 graden aan zee... en misschien wel 30 graden in het binnenland. Ook morgen zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking... en tegen de avond kan in het zuidwesten een regen- of bijvallen. Mooi weer. Veel stilstandverkeer op, op Nederlandse wegen. Kees Kwaks bij de ANWB. Felix, vooral de ongelukken vanochtend in de ochtendspits... en daarna ook nog. Hier en daar staat nog wat file. De A1 richting Amsterdam bij Muiden, 2 kilometer. Op de A16, de hoofdrijbaan vanuit Breda naar Rotterdam... nog 7 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot knooppunt de Brechtseplein... Richting Hoek van Holland de nasleep van een aanrijding bij Rotterdam-Krooswijk op de A20, 2 kilometer. Op de A58 tilburg breda tussen Goorle en Bavel, 5 kilometer na een aanrijding. En vanwege de lange file die er heeft gestaan op de A44 richting Amsterdam, is ook de N11 nog altijd druk vanaf Bodegraven naar Leiden. Voor de aansluiting met de A4 staat het 3 kilometer. Zelf de WOZ-waarde bijstellen, dat scheelt een hoop bezwaarprocedures voor gemeentes. Dat hoort u zo.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 De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Een theekroudje wordt het niet vandaag op de g 20 in Petersburg. Er zijn namelijk serieuze zaken te bespreken. Wat te doen met Syrië bijvoorbeeld. Maar zijn de grootste spelers Obama en Poetin daartoe wel in staat? Met conflicten over klokkenluiders, homo's en alle brandhaarden in de wereld... houden ze elkaar al enige tijd in de houtgreep. Welke grootmacht heeft het nog voor het zeggen? Daarover praat ik zo met kennis van beide kampen. De Tweede Kamer praat over dik twee uur over de berichten dat een deel van de Haagse Sharia onder invloed zou staan van de Sharia. Van de Schilderswijk moet ik zeggen. Zou onder invloed staan van de Sharia. We vragen het de mensen in die wijk zelf. En de luid van Constantijn Harens. Daar heeft luidtist Fred Jacobs een interessant verhaal over te vertellen. Wilt u hem niet alleen horen, die luid, maar ook zien? Surf naar gids.fm. Huiseigenaren die via internet de opbouw van hun woz-waarde kunnen volgen en waar nodig aanpassen. Nou, Dat is een proef die in Tilburg en Borne heeft, ge, heeft uh, plaatsgevonden... en die toont aan dat deze aanpak leidt tot een vermindering... van het aantal bezwaarschriften. En die bezwaarschriften kosten gemeentes geld. Zeker als ze worden ingediend door bureautjes... die dat op no-cure, no-pay basis doen voor huiseigenaren. Reden genoeg om te zeggen... meer invloed op de WOZ-waarde levert gemeentes geld op. Waar of niet waar... Maar, Dat zegt bestuurslid Jan Vonk van de LVLB, de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Meneer Vonk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waarom profiteren gemeentes daar niet van dan? Gemeentes uh, zullen daar uh, niet van profiteren... omdat de uh, no-Q, no, Q, no bedrijven uh, onverdroten zullen doorgaan... met het indienen van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden. Als een bureau zich met de WOZ bemoeit... Kost dat de gemeente meer dan wanneer de huiseigenaar dat zelf doet? Ja, dat klopt. Omdat uh, deze no-Q, no, -no bedrijven uh, niet voor niets werken. Uh, wel voor de klant waarvoor ze werken, maar niet voor uh, de gemeentelijke overheid. Als het no-Q, -no bedrijf toch uh, zijn vinger achter zijn waarde kan krijgen... en de waardeverlaging, hoe laag dan ook, uh, valt in het voordeel van de belastingplichtige. uit... Dan klinkt dat NoQ-NOP-bedrijf daar een kostenvergoeding voor. En dat kost de gemeentelijke overheid op dit moment veel geld. En dat zal zo blijven. Wij zijn van mening dat deze bedrijven zullen blijven zoeken naar gaten in de WOZ-waarde. En hun activiteiten niet lager zullen bijstellen door die voorinformatie die dan bekeken kan worden door de huiseigenaren. Nou, toch zegt de gemeente Tilburg dat het aantal bezwaarschriften is gehalveerd. Dat scheelt manhuren voor ambtenaren, denk ik. Dus geld. Ja. Het initiatief is ook heel goed. Uh, het is ook heel goed om transparantie over de, de vaststelling... en de, hoe, hoe zo'n borstwagen tot stand komt om dat te geven. Maar het scheelt toch ook uh, geld voor gemeentes, denk ik? Ja, als een, uh, een, een eigenaar bezwaar maakt, dan kost dat behandeltijd. Maar uh, onze ervaring is dat uh, met name de bezwaarschriften ingediend... door de no q no bedrijven dat daar, uh, zowel qua hoeveelheid als qua uh, tijd die iedereen moet stoppen... om dat te behandelen dat dat uh, de, de, de grote boosdoener is en dat ons dat de vele kosten oplevert. Dus het zal wel wat gaan zakken als uh, eigenaren denken van... nou, die waarde staat goed, maar uh, de no-Q, no -nop bedrijven zullen er niet door verdwijnen. Maar dat een huiseigenaar kan zien hoe die woz waarde van zijn woning tot stand is gekomen... dat vindt u een goede zaak? Dat is een heel goede zaak. Uh, de gemeente waarvoor ik werk, de gemeente Utrecht... gaat volgend jaar ook in die pilot zelf meedoen... Uh, het is altijd goed om uh, de burger en de bedrijven te laten zien hoe zo'n waarde is opgebouwd. Dat wil nog niet zeggen dat ze hem dan zelf vaststellen, maar ze kunnen in ieder geval kijken van uh, hoe heeft de gemeente hem opgebouwd. En klopt dat allemaal wel? Dus je, je krijgt daar een gratis advies over de kwaliteit van je bestand. Maar dan nog blijft die WOZ-waarde aanvechtbaar en blijft in feite ook boterzacht. Hoe komt dat? Dat komt omdat de WOZ-waarde, zeker in de tijd waarin we nu leven... Uh, niet gezien worden oh, als een exacte wetenschappelijke waardevaststelling. Er zit altijd een marge in. Uh, wij zien dat in appartementengebouwen bijvoorbeeld... Uh, vrijwel identieke app appartementen voor verschillende prijzen worden verkocht. En wat is dan de WOZ-waarde? Dus Het is maar net van welke kant je uit wie het bekijkt. Uh, Zo'n no-Q, no-P bedrijf zal altijd naar de laagste en gunstigste verkoop kijken en daarmee gaan we proberen andere waarden omlaag te krijgen... om zodoende de kostenvergoeding in de wacht te slepen. Maar op het moment dat het zo vaag is, moeten we dan niet van dit systeem af? Nou, dat is de vraag. Die WOZ-waarde wordt uh, inmiddels voor allerlei andere zaken ook gebruikt... en uh, op zich is dat ook prima. Uh, je kan wel gaan nadenken of in deze tijden... die WOZ-waarde uh, nog steeds uh, voor de belastingheffing... het uitgangspunt moet blijven in zijn huidige vorm... bij het ontbreken van een bandbreedte. Daar is binnen de landelijke vereniging lo, lokale belasting ook een discussie overgaande. Daar zijn uh, niet alle uh, bestuursleden het uh, over eens of die nou moet blijven, ze huidige vorm of niet. En dat zal de komende tijd ook wel een discussie, discussiepunt blijven. Wij horen meer van u als de uitkomst uh, is, uh, is vastgesteld door de landelijke vereniging ja, lokale belastingen. Daarvan bestuurslid Jan Vonk aan de telefoon over een proef waarbij huiseigenaren meer invloed kunnen uitoefenen op de WOZ-waarde van hun huis. Dank. De .fm. Het was groot nieuws in mei. Een deel van de Haagse Schilderswijk zou het domein zijn van orthodoxe moslims. En in die wijk zou een sharia-driehoek bestaan. En daar zouden vrouwen aangesproken worden, bijvoorbeeld op een korte rok. En ook roken in het openbaar en alcoholgebruik zou niet worden getolereerd. Bovendien zou de politie te weinig toegang hebben. Klopt niet, zegt de gemeenteraad. Klopt niet. Zeiden premier Rutte en vicepremier Asscher. En toen bleef het stil. Tot vandaag. Want straks debatteert de Tweede Kamer over Sharia in de Schilderswijk. Wat vindt de buurt daar zelf van? Verslaggever Robert Jan Boy neemt polshoogte. Het bewuste stukje wijk ligt tussen de Wouwermanstraat, de Vajant, en de parallelweg volgens mij. Dat zijn uh, oudere huizen, allemaal opgeknapt. Dus je ziet heel duidelijk hier de rode baksteentjes afgewisseld. Door uh, het lommerrijke groen, om dat zo te zeggen. Ja, dat klopt. Het ja. ziet er gezellig uit. Ja, is het ook. En de mensen zitten in het speel, op het speelplaatsje daar. Ja, die zitten daar gezellig uh, toe te kijken hoe de kinderen daar uh, fijn spelen. Ja, uh, ja. En mevrouw loopt er doorheen? Ja. Yes. Op weg van A naar B. Klopt. Waar gaat u naartoe? Uh, naar mijn zus toe. Ja. Woont er in het wijkje? Ja, klopt. Ja, die woont hier. De tweede Kamer gaat erover praten over dit wijkje. Ja. vindt u ervan? Ja, wat vind ik ervan? Ja, ik heb toen op tijd een stukje meegekregen en uh, hetgeen wat er wordt verteld, zo ervaar ik het zelf niet. Hmm. Dus als meneer Wilders hier door de straten loopt en het op die manier ervaart, dat kan zo zijn. Maar hetgeen wat over de Sharia, driehoek was het, ja. wordt gezegd, dat uh, ja, zo ervaar ik het zelf niet. Vrouwen met uh, rokken boven de knie worden aangesproken. Nee, wat die een sigaret op straat rookt, wordt erop aangesproken, et cetera. De orthodoxe moslims, dat is het verhaal. Dat was het onderwerp. Ja. Maar er nooit wat nee, van? Hoor, nee hoor, absoluut niet. Nee, iedereen wordt hier juist in zijn waarde gelaten. We hebben verschillende culturen die lopen hier rond. Mm. Verschillende mensen, docenten die hier ook op het schoolpleintje zitten. Dus ik, ik heb daar nooit wat van gehoord en meegekregen. Ja, ik denk dat ze we wel betere dingen kunnen gaan praten dan deze dingen. Sorry. Ze kunnen liever over de, wat er hier in Nederland gebeurt. Over de criminaliteit, dat meer. Maar niet over die dingen. Dat vind ik onzin. Ze kunnen liever praten over de bezuinigingen die niet moeten gedaan worden. Hoeveel hmm. uh, hongeren zijn er niet in, ne in Den Haag. Hmm. En omgeving. Dat kunnen ze liever doen. Wat we moeten doen uh, in, het, in het samenleving met ons allen. En niet over deze dingetjes, vind ik. Dus dit is uh, verspilde energie? Vind ik wel, zeer zeker. Dus is vrij land. Iedereen mag doen wat ze wil. Wat vindt u ervan dat de Tweede Kamer er toch over gaat praten? Tja, ik, ja, dat bepaalt hun werk, niet ik. Dat gaat hartstikke goed. Ja, tuurlijk. Maar wat ik nu zeg over driehoek, hier heb ik nooit gehoord. Echt niet. Nee. Heb ik wel van mannen gezien. Ze ja. zegt tegen jongens: hier niet hangen. Ja. Weggaan, niet roken of niet drinken. Gewoon ja. gaan werken, je krijgt een goed voorbeeld. Maar bij meisjes heb ik nooit gezien. Nee. Dat je iemand hebt tegen meisjes gezegd: gedraag je of rook niet. Dat, die, nee. dat heb ik nooit gezien gehoord hier. Ik zie het aan uw gezicht. Niks aan de hand? Nee, absoluut niet. Waar niks. gaat het over? Ik ja. merk het ook bij andere buurtbewoners. Ja, want toen de tijd, toen meneer Wilders hier door de straat liep... Was het, uh, waren de bewoners er ook uh, verbaasd over. Want we wisten niet wat er gaande was. Maar het was opeens een happening. En zo ervaren de persoon het helemaal niet. Er is geen probleem. En op een gegeven moment, als er constant over problemen wordt gesproken... ga jij als persoon denken dat er een probleem is. Terwijl die er niet is. Hmm. Die, uh, ik denk, de Tweede Kamer heeft meer dingen... om te doen voor de hele bevolking. In Nederland of... ...algemeen van de humaniteit, van de, hele, van de hele wereld... ...dan gaat praten over die gaat met korte rok of, of lange rok. Ik vind, ik vind het een beetje belachelijk, maar, maar vind ik ook... ...weet je, die moet ook van die mensen dat komen. moet ook de mensen leren en denken. Bijvoorbeeld, ik ben zelf moslim, de profiet die God heeft gestuurd op profiet... ...zegt tegen de profiet, je bent geen bezitting over die mens... Laat maar me iedereen met vrijwillig. Iemand die wil geloven, dan moet zelf weten. Iemand die wil niet geloven, dan moet ook zelf weten. Wie gaat rekening doen? Die God. Die God zelf heeft dat gezegd tegen een profeet. Wie is die op de straat die gaat tegen die meisje aanbraten? Ben je profeet of, ben je, of, wie, of wie ben jij? Nee. Nee, ik vind dat er ergere wijken zijn hier in de buurt. Ik bedoel, wij zijn niet de ergste hoor. Nee. En nu krijgt iedereen over de voer in elkaar in de kapsel. Ik heb van alles en nog wat, dus het maakt mij er niet uit. Nee. En ik heb die dingen niet meegemaakt, dus ik weet, zal het niet weten hoor. U gaat verder met de wandeling? Ja, ik ga even naar de boek, naar de boek houden, dus. <laughs> Laat ze andere dingen praten, ja toch? Om kwart over één dus een debat in de Tweede Kamer... over het mogelijk voorkomen van de sharia in de schilderswijk. Nou, zo te horen zijn de Tweede Kamerleden snel klaar met het debat. Hey, I'm going to Barbados. dat was een hitje een tijd geleden... En uh, Barbados, uh, daar hoef je niet naartoe, want Barbados komt hier. Hij is Rihanna, ze komt er vandaan. En ze had een hitje voor een jaar. Shine like a diamond. Shine like a diamond. was ingekort, uh, speciaal door ons, uh, voor Radio 1. Een editversie dus van Rihanna Diamonds. Het duurde lang genoeg. De Sint-Petersburg is vandaag en morgen het toneel van de G20-top. De belangrijkste landen ter wereld buigen zich over de grote vraagstukken. Maar iedereen kijkt naar Rusland en de Verenigde Staten. Naar Poetin en Obama. En de relatie tussen die twee is op zijn zachtst gezegd cool. En daarover ga ik praten met Bram Boxhoorn. Hij is directeur van de Atlantische Commissie. En Egbert Wesselink, hij is Rusland en Kaukasus kennen van IKW Pax Christi. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Wesselink, als gezegd, iedereen kijkt naar Poetin en Obama. Maar Obama heeft de één-op-één gesprekken met Poetin afgezegd in Sint-Petersburg. Is dat pijnlijk voor Poetin? Ik weet niet of het pijnlijk is voor Poetin. Uh, het wordt zo wel voorgesteld, maar ik denk dat Poetin zich ook uh, serieus genomen voelt. En dat is wat hij graag wil. Voor het uh, eerst in lange tijd is er iets in de wereldpolitiek die een weer een beetje om hem draait. Uh, een van zijn doelen is toch om, uh, om iets van de oude glorie en het belang van Rusland in, op het wereldtoneel te herstellen. Yeah. En uh, hij zit volgens mij wel comfortabel op en stoel. Obama, die natuurlijk toch de regisseur is van de wereld... voor een regisseur hebben, dan weigert met hem te praten. Ik denk dat dat uh, niet alleen ongunstig voor hem is. Binnenlands niet, maar hij voelt zich ook serieus genomen. Hij voelt zich serieus genomen? Omdat dat hij natuurlijk is heeft Obama geschoffeerd. Vindt en, u dat ook, meneer Bokson? Nou, een kleine nuancering. Uh, ik denk dat als je gastheer bent van zo'n uh, indrukwekkend... en deftig gezelschap als de 220 en een van de belangrijkste, misschien zelf wel... de belangrijkste gast... Uh, uh, komt niet opdagen op een bilaterale afspraak, dan is dat toch wel een, een pijnlijk moment. Vindt u? Dus vind ik, ja. Dus uh, ik ben het niet helemaal uh, met deze analyse eens. Sterker nog, helemaal uh, niet. En vooral niet dan als je ook kijkt naar het vervolg, de, het is al breed uitgemeten, hè, de tafelschikking van die G20, dat uh, Poetin aan de hele andere kant zit van uh, de tafel dan uh, Obama... Uh, dan zie je toch dat er wel echt iets uh, goeds mis is tussen die twee en tussen die twee landen. Dat symboliseert wel inderdaad de uh, enorme gespannen relatie. In de eerste jaren van Obama leken juist de banden tussen de Rusland en de Verenigde Staten inniger te worden. Waar is het dan misgegaan? Meneer Boksoorn. Ja, ja dat, daar, uh, daar wordt veel over uh, gespeculeerd. Het is, het is wel interessant denk ik, om ook eens te kijken naar de, de personen. Uh, uh, Obama kon het uh, vrij goed opschieten met, uh, met zijn, de voorganger van Poetin, met ZDF. Um, en, maar als je nu even kijkt naar de, de achtergrond van Obama en uh, Poetin... en dat is wel interessant vind ik, um, een liberale hoogleraar rechten uit, uh, uit Chicago... versus een, een, een ex-KGB-agent uh, uh, operationeel geweest in de DDR. Het zijn ook wel hele verschillende karakters. En ik denk dat daar voor een deel mee te maken heeft. Maar het heeft natuurlijk ook mee te maken dat uh, er politieke, grote politieke meningsverschillen zijn tussen die twee landen. Maar Obama heeft ook geprobeerd met Poetin samen te werken. Kun je stellen dat die strategie van Obama volledig mislukt is? Ik denk dat hij op dit moment niet veel samen te werken valt met, uh, met Poetin. Um, uh, op het gebied van ontwapening, nucleaire ontwapening... Op het gebied van de handel is het natuurlijk met, met toe, de toetreding van uh, Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie is het wel zo'n een beetje gebeurd. Uh, er zijn heel weinig dossiers waarop ze eigenlijk een gemeenschappelijk belang hebben op dit moment. En um, ten aanzien van die persoonlijkheid, ja ik denk die persoonlijkheid die zegt natuurlijk ook iets over de landen waar ze vandaan komen. In, uh, in het liberale, democratische Westen zijn wij geneigd om als we oneenigheid met mensen hebben, om, om samen te werken. De koek groter te maken zodat iedereen wat wint. Poetin stamt uit een traditie waarin eh, winst voor hem eh, beschouwt hij als verlies voor de ander, en winst voor de ander als verlies voor hem. Ja. Dus. Um Vandaar dat ik zei, serieus genomen worden... op het moment waarop hij de tegenstander schoffeert... en die blijft vriendelijk doen en glimlachen en de hand uitsteken... dan vindt hij dat vernederend zowel voor die persoon als voor zichzelf. En uh, dat spelletje speelt Obama op dit moment even Poetin niet. vindt dat je het hart tegen hart moet spelen. Dat is de enige manier waarop hij de wereld begrijpt. Ja, zo, zo, zie, zo beziet hij de wereld, dat, dat ben ik uh, met je eens. Het is natuurlijk wel zo dat uh, Poetin zich ongetwijfeld ook zal realiseren dat hij uh, met zo'n uh, opstelling niet heel erg ver zal komen... in de internationale gemeenschap. Uh, hij, je kunt ook stellen natuurlijk dat hij zichzelf steeds meer isoleert op deze manier. Hè. Wat voor vrienden houdt Poetin in feite nog over in deze wereld? Maar op die manier denkt hij dus niet aan goede relaties... In de wisseling? Nee, Poetin heeft volgens mij het, het, het begrip vrienden. Hij heeft inderdaad geen vrienden. En volgens hem heeft hij daar ook geen behoefte aan. Hij stamt toch uit een traditie waarin je eh, je pas comfortabel voelt als je macht over iemand kan of kan manipuleren. En eh, nou, dan blijven er heel weinig landen over waarin hij dat kan. Het is niet voor niks, ik vond het veelzeggend toen hij president werd begin 2000. Zijn eerste staatsbezoek was aan Kim Il-sung in Noord-Korea. Dat zegt volgens mij iets over, over het soort vrienden dat hij ook nu nog heeft in de wereld. Dat zijn er heel weinig. Veel van zijn buitenlandse politiek concentreert zich toch op Wit-Rusland, Kyrgyzstan, Kazakstan, Azerbeidzjan. Het voormalige Sovjet-rijk dat hij toch weer een beetje op Rusland gericht wil houden. Daarbuiten heeft hij in de wereld bitter weinig in de melk. -tokker. Hij heeft toch economische belangen te verdedigen, of niet? Zonder meer. Hij heeft ook een redelijk goede relatie... voor zover dat hij kan in de internationale politiek... Met, met Duitsland, met Angela Merkel. Hm. Heer, daar daar spe, spelen allerlei economische belangen natuurlijk. De uitvoer van gas, eh, met name. Dat is natuurlijk voor Rusland een uh, goede bron van inkomsten. Overigens zijn er niet zoveel andere bronnen van inkomsten. Hm. gas, olie en militaire jachtvliegtuigen, dan heb je het al zo'n beetje gehad. Uh, dus wat dat betreft uh, is, is, is hij ook wel weer gebonden aan andere zaken... dan alleen uh, uh, goede vrienden als Noord-Korea mm. en Iran en dergelijke. Als je dit gekibbel ziet tussen die twee wereldleiders... Obama roept dat Poetin erbij zit als een verveeld kind. Mm. Poetin uh, die dan beroept dat hij er altijd zo bij zit. Ze hebben gewoon een hekel aan elkaar. Dat zou je wel kunnen stellen, maar. U vindt van niet, meneer Wesseling? Nou, po Poetin heeft het ook nodig. Als je kijkt naar zijn, zijn, zijn binnenlands, uh, is er heel veel Maar hebben ze een hekel aan elkaar of niet? Ik geloof niet dat. dat nee, daar is weinig lof los. Nou, de, de lichaamstaal inderdaad, spreekt vaak boekdelen. Maar goed, op dat niveau gaat het natuurlijk iets hmm. verder. Al is het niet onbelangrijk, dat is altijd zo. Maar Even... weten we eigenlijk hoe ze over elkaar denken? Uh, het is nog nooit uitgesproken, voor zover ik weet. Dat heb ik niet gezien. Dus... Nou, Obama is zeker niet de type uh, waar, waar, waar, waar Poetin veel respect voor zal hebben. Is nee. het erg dat het niet botert tussen die twee? Het is heel erg dat het niet botert tussen die twee, zou ik willen stellen. Waarom? Uh, omdat in de praktijk toch gebleken is dat elk groot internationaal conflict... in deze wereld heeft samenwerking nodig tussen tenminste twee grote mogelijkheden. Rusland en Amerika. Uh, dat geldt voor het Midden-Oosten. Uh, dat geldt eigenlijk voor elk ander conflict dat je op deze wereld zou kunnen voorstellen. Er is samenwerking nodig in die Veiligheidsraad. Um, en dus is het een harde noodzaak dat die uh, twee landen wel weer tot elkaar komen op een gegeven ogenblik. U zegt er is samenwerking nodig bijvoorbeeld in die Veiligheidsraad. Ja. Hoort Rusland dan nog wel in thuis in die Veiligheidsraad? Waarom niet? Omdat het een groot land is dat zich voortdurend verzet tegen welke, welk voornemen dan ook van de veiligheidsraad. Ja, maar dat doen de Amerikanen ook wel eens en de Chinezen ook. Dus dat, dat is het deel van het machtsspel in, in die veiligheidsraad. Maar die, die samenwerking tussen die grote mogelijkheden... per soldo schiet de wereld, om het in grote woorden zeggen... schiet de wereld er iets meer mee op dat ze samenwerken... dan dat ze elkaar in de haren vliegen. En zeker in Syrië, het is een drama dat nog Amerika, nog Rusland... enig enige plan heeft met Syrië. Dat ze eigenlijk, als zij een gezamenlijk initiatief zouden nemen... is eigenlijk de enige manier om daar, daar iets teweeg te brengen. Maar ze, ze staan in totaal onbegrip tegenover elkaar... waarin de, de Russen zeggen, jullie steunen in feite Al-Qaeda. En de, de, de Amerikanen zeggen, jullie steunen in feite deze, deze volkerenmoordenaar. En, ja, en ondertussen is het Syrische volk het slachtoffer. Toch, meneer Wesselink, wordt er gezegd dat Poetin een klein beetje de deur heeft opengezet. Voor steun aan een mogelijke resolutie in de Veiligheidsraad. Natuurlijk, Poetin telt iedere ochtend zijn knopen. Op het moment waarop hij uh, de, de, tot de conclusie zal kijken... hij houdt ook niet van Assad. Hij heeft gezegd dat die oorlog het gevolg is van uh, de koppige weigering van Assad... om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Alleen hij is bang dat het alternatief nog erger is... Uh, als hij genoeg redenen heeft om, uh, om zijn eier in een ander mandje te, te leggen, dan doet hij dat. Hè? Het zou zomaar kunnen. Een, een aantal weken geleden is een minister van Saudi-Arabië naar Moskou geweest... en heeft een uh, wapencontract van 22 miljard dollar aangeboden... plus de garantie dat, uh, dat Qatar en, uh, en, oh, en Saudi-Arabië en Rusland niet zullen concurreren op de gasmarkt. Dat zijn aan. aan aantrekkelijke aanbiedingen, wellicht dat dit soort dingen zijn, zijn gedachten kunnen doen veranderen. Ja, er moet wel bij gezegd worden natuurlijk dat de Amerikaanse president het hem ook niet makkelijk heeft gemaakt... Nee. door voortdurend een koerswijzigingen door te voeren. Eerst was het de red line, de bekende red line. Er mochten geen chemische wapens worden gebruikt door Zadat. Ja. Want dan zou Amerika optreden. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, vervolgens is er nu in dit uh, hoofdstuk gekomen... met consultatie van het Amerikaans Congres. Dat moet instemmen. van executie zou je kunnen uh, dus zeggen. Dat dus de met Poetin... van Poetin om een beetje bij te draaien. Ja, of, of inderdaad, uh, ik denk eerder gezegd... dat Poetin uh, zal denken van nou, deze man weet niet wat hij wil... of wat, wat hij hmm. doet. Uh, dus ja. dat, uh, ik denk dat dat veel meer de, de indruk is... die de uh, Amerikaanse president in, in Moskou heeft achtergelaten. Ik denk dat Poetin ook, uh, als hij naar Syrië kijkt... Uh, uh, Geneigd zal zijn om te, vergelijking te trekken met wat hij kent. Dat is namelijk hoe de boel er in, in Tsjetsjenië aan toe ging, waarin je zag dat de centrale gezag. Uh Ineens storten ja. Dat je daar ongeorganiseerde, meer of meer anarchistische gewapende groepen had. Die, die, waar ook dan uh, soenitische uh, jihadisten bij zaten. Uh, dat is een nachtmerrie voor hem. En uh, ik denk dat de vergelijking maar zeer gedeeltelijk opgaat. Eigenlijk niet opgaat. Maar die vergelijking, die, die nachtmerrie, die drijft ongetwijfeld ook zijn positie. Wat moet er gebeuren voordat die twee het eens worden over Syrië? Meneer Boksoor. Nou ja, ze zullen zoveel mogelijk inderdaad hun... Uh hun uh, vooronderstellingen ten opzichte van elkaar uh, opzij moeten zetten. Uh, ik denk dat er een overleg moet komen tussen beiden. Uh, ik hoop inderdaad dat ook de VN-gezant Brahimi nog een rol kan spelen... Hè, die aanstuurde op overleg in, uh, in Genève. Uh, want nogmaals, dat is mijn stelling... Uh, zonder, als die twee het niet eens worden met elkaar... Dan, dan voorzie ik inderdaad een, een, een vergroting van het, van het conflict en een, het potentieel gevaar van het overslaan van, van het Syrische conflict naar mm. buurlanden. En dan zijn we echt in een U denkt er ook zo over, meneer Westerlink? Ja, ik, ik hoop dat ze het in ieder geval met elkaar eens kunnen worden... over, over een deel, uh, deels, uh, met name dat de bevolking beschermd moet worden. Het lijkt me iets waar, waar toch ook Rusland... geen fundamentele bezwaren tegen zou kunnen hebben. Als, kijk, Rusland is de enige die, omdat Assad zo afhankelijk is... van die wapenleveranciers, enige effectieve druk... op, op uh, Assad zou kunnen uitoefenen. En wellicht dat uh, op dat gebied, hè, dus het, het nogal... Wild bombarderen, het uitbombarderen van hele wijken, de bevolking van wijken, om die, die methodes te stoppen. Enige burgerbescherming, dat ze het op die manier stap voor stap hopelijk tot een, tot een soort van strategie kunnen komen. Kan nog even duren, dus? We zijn nog lang. Absoluut. Hartelijk dank. Bram een directeur van de Atlantische Commissie en Erbet Westelink, Rusland en caucasus kennen van IKV Pax, eh, Pax Christi. Het is één minuut over half twaalf. Hier is Dorald Megens met het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Een aansluiting op het gesprek van daarnet. De VN-gezant voor Syrië Brahimi is onverwachts afgereisd naar de G20-top in Sint-Petersburg. VN meldde dat hij daar gaat proberen om een vredesconferentie voor Syrië te organiseren. Over zo'n conferentie wordt al langer gepraat door Rusland en de Verenigde Staten. De huren zijn dit jaar gemiddeld 4,7 gestegen. De laatste keer dat de huren zo hard stegen was in 1994... blijkt uit cijfers van het CBS. Normaal gesproken is de maximale huurverhoging gebaseerd... op de inflatie van het jaar ervoor. Maar bij de jaarlijkse verhoging in juli... telden door de nieuwe regels tegen scheefwonen... ook het inkomen van de bewoners mee. De tien weduwe van Zuidse Lebes zijn er volgende week donderdag niet bij... als Nederland excuses aanbiedt voor de executies van hun mannen... in de jaren 1946 tot 1949 was dat.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 De koninklijke familie heeft de Nederlandse bevolking bedankt voor de steun na de dood van Prins Frieso. Voor de warme woorden en blijken van steun en medeleven van velen in ons land en daarbuiten. Danken wij u van harte, zo staat in een verklaring op de website van het Koninklijk Huis. De tekst staat onder een foto van de vorige maand overleden Prins Frieso. Dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformatie komt van Kees Kwaks in Den Haag. In de regio Rotterdam vanochtend veel aanrijdingen. Nu weer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Van brede 2 kilometer op de a 16 de parallelbaan staat tussen Ridderkerk en het Ebrechtseplein 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Op de A20 is het misgegaan richting Hoek van Holland vanuit Gouda bij Prins Alexander. Daar zijn nu drie rijstroken dicht. De file daarachter is vanaf Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer lang. En de N11 bodegraven richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4 nog 3 kilometer. Met Felix Murders. De komende minuten ga ik praten over de luid. Kent u dat instrument? Weet u hoe het eruit ziet? Even terug naar de 16e, 17e eeuw. Deze klanken. MUZIEK Luid, bespeeld door Fred Jacobs. En die zit hier. Die luid. Ziet eruit? als dus een ei, een beetje. Ja, peervormig zou je kunnen zeggen. En daar zit dan een hals op. Daar zit een net, hals op zo ja. net zoals een gitaar. En dan gaat die schroevenkast maken een haakse bocht. Hè? Zoals je op schilderijen ziet in de 17e eeuw. Dat tokkelinstrument. Dat was het geliefde tokkelinstrument in de 16e, 17e eeuw inderdaad. Altijd zeven snaren? Nee, heel veel. Dat hangt van de periode af. Dit type wat ik hier bespeel... is een, een tienkoor geluid die rond 1600 rond 1620, in, uh, in Europa gespeeld werd. En die heeft dus negen dubbele één enkele. Dus negentien snaren. En mensen vragen zich af waarom zit meneer Jacobs hier? Nou, er is een aanleiding voor, want u gaat vanavond... de zogenaamde Constantijnlezing lezing houden in Voorburg. En uh, dat komt omdat de dichter, uh, de grote dichter Constantijn Huygens... die luid ook bespeeld heeft. Uh, Constantijn Huygens, niet te verwarren met zijn zoon... de staatsman Constantijn Huygens junior. En die andere zoon, de geniaal natuurkundige Christian Huygens... Het, het, de luid is ingevoerd vanuit? Nou, ja, oorspronkelijk vanuit, vanuit uh, Perzië en vanuit uh, Arabische landen. En dan via Venetië of via Spanje, maar dat al heel vroeg in de, in de middeleeuwen. Maar als, als cultuurinstrument in Europa, vooral sinds de boekdrukkunst, sinds de 16e eeuw, um, ja, echt het, het instrument waar de, nou ja, de enigszins uh, ontwikkelde uh, edelman of burger um, zich mee bezighield. Dat hoorde gewoon bij je, bij je status. En wat was dat toen, die luid? Wat stelde dat voor? Um, nou ja, dat is vergelijkbaar met de rol van de piano in de 19e eeuw. Het instrument waar men zich mee kan verstrooien. Maar zoals Huygens zegt, waar je ook, als je een goede hoveling bent... Uh, soms um, als, als, als sleutel kan gebruiken om bij kamers, gouden kamers, zegt hij dan... dus hij heeft op die manier bijvoorbeeld de Engelse koning kunnen ontmoeten... tijdens een gestandschap in, in, in Londen. Uh, dat was een, een extra middel om, je, om de aandacht op je te vestigen. En wat was er voor de luid hier in Europa? Nou, ja, voor de luid er zijn altijd tokkelinstrumenten geweest. Want tokkelinstrumenten en een, bijvoorbeeld een zangstem... dat is een, ja, sinds de oudheid de ideale combinatie. En dat is er eigenlijk nog steeds. Dus dat is iets wat, uh, wat mensen um, ja, inspireert en mensen een beter gevoel geeft. Um, dus allerlei typen... Maar de stem was natuurlijk het belangrijkste überhaupt. Hè? Dus dat wat in de kerken klonk, de belangrijkste muziek... de serieuze muziek, dat was natuurlijk vocale muziek. En wat vindt u zo mooi in dat tokkelinstrument? Ja, wat vind ik daar mooi aan? Het is toch die magie van die, van die vinger op die, op die darmsnaar. Die klank is natuurlijk heel anders dan een klaversymbol. Wat dezelfde tijd is natuurlijk. Wat toch een mechaniek en ook een mechanische klank... alhoewel er prachtige spelers zijn die, die dat kunnen suggereren... dat dat niet mechanisch is, maar een tokkel. Klank doet iets met iemand en ook met de speler. Dat is, dat is fantastisch. En vooral omdat je op een, op een, op een luid... kan je natuurlijk polyfone, meerstemmige muziek spelen. Dus je bent niet afhankelijk van een ander. Je kan in je eentje de prachtigste muziek uit die tijd spelen. Is er veel belangstelling nog voor de luid? Ja, best. Maar niet misschien als dertig jaar geleden... toen we op het echt minstens tien of vijftien studenten hadden. Dat zijn er nu meestal twee of drie. Uh, maar um, er is wel degelijk belangstelling. Ja. Ja. Sting bijvoorbeeld? Ja, die heeft dat gedaan, ook met een begeleid door een andere luitist. Maar dat is natuurlijk, ben ik een purist natuurlijk, dan gaat het over de aanslag. Dat is natuurlijk niet uh, wat in de 17e eeuw gedaan werd. Maar hij heeft op zijn manier natuurlijk wel weer de aandacht op iemand als John Dowland gevestigd. En dat is, uh, dat is verdienstelijk, maar toch? eigenlijk vindt u het niks, hè? Ik kan het niet zeggen, want ik heb het niet goed gehoord. Dus uh, als ik eigenlijk niet, nee, maar dat is niet echt genuanceerd. U geeft vanavond in Voorburg die Constantijn lezing... En nou staat er veel vast over Constantine Huygens. Hij was een groot dichter. Hij was secretaris van Drie Prinsen van Oranje. Frederik Hendrik, Willem II, Willem III. De maar kon Huygens ook echt goed op die luidspelen? Nou, volgens tijdgenoten wel. En hij heeft er een, een groot aantal composities voor geschreven... die helaas verloren zijn. Um, hij werd als een kenner gezien. Maar hij had natuurlijk een druk bestaan. Dus hij zal niet veel hebben kunnen studeren. Dus als je niet veel kan studeren op zijn instrument... dan is de klank navenant. Het is eigenlijk pas vanaf het stadhoudeloos tijdperk, 1650... dat hij eh, zich echt fulltime... want dan heeft hij eigenlijk geen baan meer... want dan is er geen stadhouder. Eh, dan heeft hij zich fulltime op het verzamelen, op het componeren... en ook op het spel toegelegd. En eh, de manier waarop hij er een brieven over schrijft... geeft toch aan dat hij absoluut kennis van zaken had. Maar ja, wij hebben geen opname. Hoe zijn toonvorming was, daar heb ik geen oordeel over. Want dat kunnen we niet weten. Maar er is één gedicht van Anna Roemer-Visser... waarin zij zegt dat... Zijn spel is alsof hij spreekt en het maakt haar sprakeloos. Dus nou ja, dat moet toch wel geroerd hebben. U zegt als je niet veel studeert, dan is de klank naar vernand. Nou ja, weet je, het is, niet, het is met sporten. Eh, als je dat niet bijhoudt. Kijk, sommige instrumenten eh, luistert dat niet zo nauw. Maar bij, bij ons instrument is het werkelijk zo. Als je niet, laat ik zeggen, drie uur per dag studeert of zoiets. Dan zeggen wat? mijn studenten: ja, moet echt. Ja, dat moet je echt bijhouden. Ja. En anders? Nou ja, dan zakt het weg. Dan is het niet wat het moet zijn. Dan hoort een echte luidspeler... Hey. Ja, dat hoor je meteen of iemand goed is of niet. Dat hangt niet van dat studeren af, maar het helpt wel. Het helpt om lekker virtuoos te blijven. Het helpt ja, om die snelheid te houden, maar ook de mooie toon. Kijk, in de 17e eeuw eh, keek men niet naar virtuositeit als men nu snel en veel. Het gaat om een prachtige toon. En een toonvorming op dubbele dunne snaren, dat is best gecompliceerd. Hoe vaak moet je stemmen? Oh, constant natuurlijk. Ik bedoel, een, een luitist die 60 jaar is, heeft 40 jaar gestemd, zijn we in de 18e eeuw. Dus uh, dat, is, dat zijn darmsnaren, het zijn dunne snaren die gevoelig zijn. Ja, dat is een, een ander leven wat je leidt dan uh, met moderne staalsnaren of met nylon. Gelukkig, dat nummer wat we net hoorden, Courant, dat was een, een, een vrij kort nummer. Dus dan moet je Ja, ja dat is het voordeel, want de luitmuziek is meestal korte stukken. Dan, dan hoef je niet voortdurend, uh, uh, dan hoef je niet bang te zijn dat je snaren verlopen. Maar in dat stadhouderloze tijdperk had Constantijn Huygens... dus voldoende de tijd om te oefenen, om te studeren, om te spelen. Hij moet dus een uitstekend luitist zijn geweest. Ik eh, heb die neiging dat te denken... omdat hij zich echt met de, met de beste spelers bezig hield. Die hem ook complimenteerde. En dat kan natuurlijk een soort vleierij geweest zijn... vanwege sociale status. Huygens stond tamelijk hoog. Maar zelfs iemand als de hertogin van Württemberg... die veel hoger stond dan Huygens, zei dat hij werkelijk een kenner was en daar veel verstand van had. Dus dat, nou, dat zal wel goed geweest zijn. Is dat ook de essentie van uw verhaal van vanavond? Uh, de essentie van mijn verhaal is, is meer dat uh, we door de briefwisseling van Huygens... U moet zich voorstellen dat de, de muzikale correspondentie van Huygens... is de grootste die we hebben in Europa... voorafgaand aan die van Beethoven. Dus dat is echt een belangrijke bron. En de informatie in die correspondentie over luidspel en theorbespel... Um, is zo uitgebreid en valt zo goed samen uh, met de snippers aan informatie... die we elders uit Europa kennen, dat uh, ja, bij Huygens... Krijg je pas echt een beeld van wat de rol en de functie van het instrument in de 17e eeuw was. En ook de sociale context. Dat vind je bij niemand zoals bij Huygens. Constantijn Huygens was een van de grootste dichters uit onze geschiedenis. Dus daarom is het belangrijk om ook die muzikale kwaliteiten van Huygens te leren kennen. Nou ja, hij was kenner van architectuur. Hij heeft hier het klassicisme geïntroduceerd. Hij was parfummaker. Hij was tuinarchitect. Ik bedoel, het was een echte virtuoos. Zoals men in het de, in de, in de Italiaans virtuoso... het woord bedoelt: een, een, een man die alles kon. Hij sprak ook acht talen. Ongekend, hè? En een luid, ja, dat, dat bespeel je of dat bespeel je niet. Er zijn nog maar drie studenten per jaar. Nee, nee, nou, zijn er zijn in Den Haag ook studenten in Amsterdam en in Londen en zo. Maar um, het is natuurlijk niet een massa gebeuren. Nee. En dat wordt toch nog wel eens gespeeld op, op festivals? Ja, veel. En ook als continu instrument gebruikt in, in barok opera's. Of, of ja, ik speel bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bachvereniging. Dan zie je vaak die lange, die grote instrumenten met die lange halzen, theorbus. Um, boven het ensemble uitsteken. Dat was toch de praktijk in de 17e eeuw. En daar is eigenlijk wel werk voor, ook voor, voor afgestudeerde luitisten. Dus uh, die hebben meer kansen om, om, om uitvoerende muzikus te worden... dan bijvoorbeeld de gemiddelde afgestudeerde gitarist. Luitist Fred Jacobs geeft vanavond de Constantijnlezing in het Arends Museum Hofwijk in Voorburg. Zijn er nog kaarten? Ik heb geen flauw idee, maar het is een kleine ruimte. Dus de ruimte, de zaal van Huygens zelf. Maar men kan gewoon Hofwijk bellen. En dan, uh, ja, dan, ik denk wel dat er een mouw aan te passen valt. Hartelijk dank, meneer Jacobs. Tot uw dienst. Totaal andere muziek. Eagles.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 Every night when the sun goes down Just another lonely boy in town And She's out running round She wasn't just enough nog het mooiste nummer van de Eagles. It's another tequila sunrise. Ze bestaan nog steeds. Ze zijn er een paar jaar uit geweest, maar ze treden weer op. De Gids. FN. De burgeroorlog in Syrië wordt nu al de grootste humanitaire ramp... in de recente geschiedenis genoemd. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR... zijn ruim 2 miljoen Syriërs het land ontvlucht. En dit aantal loopt elke dag sneller op. De landen rondom Syrië die kunnen de toestroom nauwelijks aan. En de roep om hulp door Europa neemt dan ook toe. Zou Nederland meer moeten doen om Syrische vluchtelingen op te vangen? Daarover praat ik met het PvdA Tweede Kamerlid Marit Meij... en adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland Jasper Kuipers. Beide goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Meneer Kuipers, zou Nederland meer moeten doen om Syrische vluchtelingen op te vangen? Nou, absoluut. Ik ben ook blij met de brief die mevrouw mij gisteren heeft gestuurd... waarin ze het woord ruimhartig gebruikt. Want dat uh, geeft wel aan de opstelling die de Nederland zou moeten hebben. Hè. Als je ziet dat andere landen zoals Duitsland, Verenigde Staten... nu al uh, roepen dat, ze, dat we hulp moeten bieden vanuit het Westen aan die vreselijke situatie daar... dan denk ik dat Nederland wel wat terughoudend is op dit moment. Met wat voor problemen problemenkampen landen in de Syrische regio? Nou, we zien dat uh, van die 2 miljoen mensen die uh, het land zijn ontvlucht... dat zo'n 97 uh, in de regio wordt opgevangen. Dat we te maken hebben met overvolle kampen. Vooral in landen als uh, Libanon, Jordanië, Turkije... is de situatie echt heel schrijnend. En wij moeten daar als Nederland zeker ons steentje gaan bijdragen. Op welke manier dan? Nou, dat doen we al heel goed, denk ik. Door uh, geld te geven aan de VN, door de opvang in de regio uh, te bieden. En ik denk ook dat dat, uh, dat, dat uh, zo hoort. Maar uh, voor de meest kwetsbare groepen moeten we toch ook kijken... of we niet mensen uh, op humanitaire basis uh, naar ons land kunnen. Mevrouw Maio heeft vanochtend al op Radio 1 gezegd... dat de PvdA zich met name wil richten op hulp in de regio. Dus landen rondom Syrië. Maar moeten ook hier niet meer juist die meest kwetsbare mensen worden opgevangen? Ook. Ik heb aangegeven dat we ons vooral moeten richten op de mensen, de vluchtelingen. Zoals u zelf zegt, het is een grote humanitaire ramp. De vluchtelingen en ontheemden die hulp nodig hebben. Dat betekent, zoals ook uh, vluchtelingenwerk aangeeft, ondersteuning. Vooral daar in de regio. Dat heeft UNHCR ook gevraagd. Hè. De grote groepen mensen die in kampen worden opgevangen. En Voor een aantal mensen is het voor UNHCR lastig om ze de zorg te bieden... in die kampen die ze nodig hebben. En daarvan hebben ze gevraagd of die bijvoorbeeld in Nederland of ook in Duitsland of andere landen opgevangen kunnen worden. En daar uh, moeten wij denk ik hoor aan geven. Nou, als u het heeft over ruimhartig beleid in uw brief, wat bedoelt u daarmee? Wat ik daar precies mee bedoel is dat we onze steun aan de mensen zoveel mogelijk moeten geven daar waar het kan en daar waar wij die steun ook kunnen geven. Dat is in de eerste plaats financieel en misschien ook wel meer financieel volgend jaar dan we tot dusver hebben gedaan. Daar gaat de regering ook naar kijken. En ook kijken mensen die zich hier aanmelden. Ik heb begrepen dat er inmiddels al ongeveer 900 uh, asielzoekers uit Syrië in Nederland zich dit jaar gemeld hebben. Ik denk dat we die ook tijdelijke opvang zouden moeten bieden als zij natuurlijk voldoen aan, uh, aan die criteria. Als mensen bijvoorbeeld familie hier hebben in Nederland en even bij een oom of een schoonjes op adem willen komen... lijkt het me ook heel goed als ze daar de gelegenheid toe krijgen. Is dat wat u betreft een maximum aan? Uh, nee, ik, ik vind echt dat we uh, moeten ophouden met uh, over getallen te spreken... omdat wij ons daar zelf zo goed bij voelen. Het moet zo zijn dat die mensen zich goed gaan voelen. Nee, u, zegt, u heeft het over 900 uh, mensen die hier naartoe zijn gekomen... asiel hebben aangevraagd, nog niet hebben gekregen... Uh, dat weet ik niet hoe die, hoe die precies in de procedure zitten. Ik vermoed dat een aantal dat al wel hebben gehad en een aantal nog in de procedure zitten. Maar dat zullen we van uh, veiligheid en justitie te horen kunnen krijgen. Is dit standpunt Afrikaat binnen de coalitie? Wat zegt u? Dit standpunt van u, is dat Afrikaat binnen ik, de coalitie? Ik denk dat dat een heel duidelijk standpunt van de PvdA is, wat we altijd zo gehad hebben. En ik heb ook uh, vanuit, uh, uh, vanuit mijn collega van de, van de VVD gehoord dat zij ook heel duidelijk vooral ook die, uh, die opvang en de, de steun voor de vluchtelingen graag willen. Meneer Kuipers, is dat toch voldoende, wat mevrouw Maai voorstelt? Nou, uh, vanuit Vluchtelingenwerk hebben we wel zicht op het, af, uh, op het uh, bieden van bescherming aan mensen die hier zelfstandig heen komen. En dat, wat dat betreft is daar geen commentaar op, dat, dat gebeurt snel genoeg. Uh, uh, onze kritiek is met name op uh, die kwetsbare groep die in die kampen zit en niet in staat is om zelfstandig hierheen te komen. Nou, Nederland heeft aangegeven dat we dit jaar 50 en volgend jaar 200 vluchtelingen willen uh, opnemen in Nederland. Nog even, het gaat nu over getallen, heen. 50 en... 50 dit jaar en 200 volgend jaar. Dat is toch nou, niks. Het is een, het is, ik ben het met mevrouw Mai eens. Dat moet geen getallige discussie worden. Maar als je ziet uh, wat de noodzaak is. De Verenigde Naties geeft al aan dat er een noodzaak van hervestiging van kwetsbaren van 100.000 is. Denk ik dat, uh, dat de aantallen waar we nu over spreken toch te laag is. En dat, dat we zouden moeten inzetten op een, een gecoördineerde Europese afspraak over uh, hervestiging van vluchtelingen. Zoals we dat ook bijvoorbeeld bij de uh, oorlog in Irak hebben gedaan. Mevrouw Mai. Ja, ik vind heel duidelijk dat de VN Vluchtelingenorganisatie hier uh, aan zet is. Dat zij degene zijn die dit op de beste manier uh, zouden moeten organiseren. We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld voor het aantal wat, uh, wat de regering nu heeft toegezegd... Hè, in de brief van uh, mei of juni, geloof ik, die aan de Kamer is gestuurd... dat de UNHCR het al heel moeilijk heeft om die kwetsbare mensen te identificeren en te selecteren. Ook omdat ze gewoon zo'n onwijs zware taak hebben om de mensen in de regio op te vangen. Dus ik vind echt hier dat de VN Vluchtelingenorganisatie aan zet is. Nou, op het moment dat de VN Vluchtelingenorganisatie... De Nederland neemt er, en dan gaan we toch in de getallen natuurlijk vervallen, neemt er 5000 op. Wat zegt u dan? Ik vind dat de, de regering met VN-vluchtelingenorganisatie dat gesprek aan moet gaan. En nogmaals, het gaat mij er niet om of wij met een bepaald getal ons prettig voelen. Het gaat er echt om dat de mensen die in nood zijn en dan gaat het zelfs niet alleen om die vluchtelingen die uh, 2 miljoen, inmiddels meer dan 2 miljoen die Syrië ontvlucht zijn maar ook 4,5 miljoen ontheemden die nog in Syrië zijn uh, dat die goede steun verleend moet worden. Een ander punt wat echt ook belangrijk nee, nee, maar is... maar Wat het, vindt u nou zelf op dit punt? Uh, nou, ik, wil, ik wil nog even mijn redenering afmaken. Kijk, er zijn heel veel verschillende groepen in Syrië. Het is dus echt een andere situatie dan bijvoorbeeld in, uh, in Kosovo. En we moeten voorkomen dat de VN-vluchtelingenorganisatie... ook een speler in het conflict wordt. De VN-vluchtelingenorganisatie en andere NGO's die daar zitten... die moeten steun kunnen bieden aan iedereen. En niet alleen aan uh, soenieten of shiiten of alawieten of, uh, of de christenen. Dus het is echt heel lastig om uh, te zeggen... van nou we gaan een bepaalde groep nu direct ondersteunen. Zij moeten voor iedereen steun nee, Het gaat steun over de meest kwetsbare. Het maakt natuurlijk niet uit of dat uh, uh, soenietisch is. Oh, noem maar op, Sunni of, of Dat maakt geen fluit uit, toch? Nee, wanneer het gaat om bijvoorbeeld specifieke medische gevallen... of kinderen die, uh, die echt helemaal geen familie meer hebben... die echt uh, uh, nou ja, zonder enige steun daar nog zijn... Uh, dan vind ik echt dat we daar uh, nou ja, in gesprek met, uh, met de andere Europese partners... met UNHCR uh, dan moeten kijken wat de situatie is. Dus alleen alleenstaand beleid en geen uitbreiding? Behalve als op Europees niveau of van de VN... Komen. Nou, de regering heeft heel duidelijk aangegeven... dat ze het uh, opnieuw goed in kaart gaan brengen. Dat ze ook aan de Kamer een brief gaan sturen. Uh, en ik wacht hier graag af voordat we een volgende stap... Uh... Meneer Kuipers, het gaat moeizaam, hè? Het gaat moeizaam. Nou, ik wil de regering toch wel wat aanmoedigen. Want die genoemde 250 is eigenlijk wel een beetje een sigaar eigen doos. Uh, Nederland had zich al gecommitteerd om jaarlijks 500 vluchtelingen wereldwijd te hervestigen. Nou, die 250 Syriërs, die worden afgetrokken van dat aantal. Dus eigenlijk doet Nederland niks extra's. En ik wil toch uh, de regering en ook de Kamer, waaronder mevrouw Mai, oproepen... om toch uh, dat extra zetje wel te doen, die extra stap wel te doen. En uh, solidair te zijn met, uh, met die mensen daar. Nou gaat dat geld naar Libanon, naar Jordanië, naar Turkije. Dat geld gaat waarschijnlijk via de VN? Of hoe werkt dat, mevrouw Mai? Nou, als ik het goed heb begrepen, heeft nu de regering uh, 42 miljoen... specifiek toegezegd voor, uh, voor UNHCR, voor uh, hulp in de regio. Uh, er zijn ook een aantal uh, NGO's, zoals het Nederlands Rode Kluis... Uh, Stichting Vluchtelingen en een aantal andere NGO's... die ook echt contact hebben in de regio, maar ook in Syrië zelf... die ondersteuning krijgen... Uh, daarnaast is Nederland een van de grootste uh, donateurs uh, uh, on, uh, zonder uh, een oormerk, dus ongeoormerkt van bijvoorbeeld uh, UNHCR. En ook dat geld, uh, 150 miljoen is dat geloof ik dit jaar geweest, kan UNHCR in de regio uh, inzetten. Alleen uh, ja, Guterres heeft afgelopen maandag ook al aangegeven dat het echt nog lang niet genoeg is. Nee. Er moet nog meer geld bij. en ja. moet dat niet naar de landen direct in plaats van... Al, naar al die organisaties die het allemaal niet kunnen bolwerken. Nou, die doen dat samen wel met die landen. Hoor. Het is niet alleen dat dat uh, door die organisaties enkel wordt, uh, wordt uitgevoerd. Dat wordt ook heel duidelijk samen met de lokale overheid. Bijvoorbeeld in Jordanië. Daar waar uh, de, uh, de lokale overheid uh, onderwijs of zorg moet aanbieden... aan mensen die, uh, die in, soms ook gewoon in de gemeenschap wonen. Niet eens in een kamp zitten, maar gewoon uh, in, de, in de dorpen wonen. Dat dat ook ondersteund wordt. Meneer Kuipers is het allemaal goed geregeld? Nou ja, wat dat betreft, het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zeggen... laten wij als Nederland onze grenzen niet sluiten... om ook een, een, een, een symbolisch gebaar te maken naar die omringende landen, landen... die verreweg de meeste mensen opvangen. Laten wij solidair zijn, zowel financieel in de opvang in de regio daar... als het opvangen van kwetsbare groepen. En laten we daar inderdaad ruimhartig in zijn. Als ik u zo hoor, dan denk ik dat Nederland zijn, zijn grenzen een beetje sluit. Klopt dat? Nou, Het is voor, voor Syrië uh, vrij moeilijk om hier naar Nederland te komen. Uh, die 900 zijn de afgelopen 2,5 jaar hier gekomen. Dat, dat is echt, uh, echt vrij moeizaam. En ik ben dan ook blij met de oproep van mevrouw Mai om uh, die visa-verruiming toe te staan. Want dat helpt allemaal. Maar goed, nogmaals, met name die kwetsbaren... en dan hebben we het niet alleen over zieken... maar ook bijvoorbeeld alleenstaande vrouwen, uh, minderheden die vervolgd worden. Laten we ons daar ook echt op richten, want het is en-en, niet of-of mevrouw nog een reactie hierop? Eens. Totaal eens. Hartelijk dank. Marit maai Tweede Kamerlid, woordvoerder asiel en migratie... ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel van de PvdA. En Jasper Kuipers, adjunct-directeur Vluchtelingenwerk Nederland. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Het nieuws zijn achtergronden, video's en blogs... Bezoek nu de nieuwe site van gids.fm. En dan nog de televisie vanavond. De Kerst op de Taart. Daarop concentreert de keuringsdienst van Waarden zich. Want hij is er, die spreekwoordelijke Kerst op de Taart. Maar is het wel een echte Kerst die meestal op zo'n slagomtaart zit dan? Het antwoord om vijf voor half negen op Nederland 3. Verder natuurlijk de veelbesproken documentaire over de misstanden in slachthuizen van Zembla. Ik heb het idee dat ik die inhoud al helemaal ken, maar. Dan reageer ik net zoals politici en vertegenwoordigers uit de branche en, en van de supermarkten... die al reageren nog voordat ze kennis hebben genomen van de hele uitzending. Zembla over schoemelen met vlees om tien over negen op Nederland 2. Ik ben benieuwd. De liefhebber van fantasyfilms kan terecht op RTL 7. Daar wordt Pants Labyrinth vertoond van de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro. Doordat dit sprookje voor grote mensen te zien was op het filmfestival van Cannes... werd hij niet langer gezien als een weirdo. En de voorstand spreekt dan ook van een magistraal sprookje. Pans Labyrinth begint om vijf, over half elf, op RTL 7. Met een beetje reclame ertussendoor. Dan zit je wel ongeveer een halve nacht te kijken. De Gids.fm kunt u volgen via Twitter. En wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hebt gehoord... of mogelijk gaat horen, dan kunt u terecht op onze Facebookpagina... Na het nieuws op deze zender het programma Lunch gepresenteerd door Guylaine Plach. Ik wens u nog een prettige dag verder. Surf naar de gids.fm